Landleven. Een hoorspelserie in zeven afleveringen. Geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. Vandaag, het zesde deel. Het is september. Land is te nat. Hidde en ik zijn druk bezig met het uitmesten van de stallen voor de winter. Ja, het is nu de tijd om kunstmest te rijden. De koeien blijven s'nachts al binnen. Alsof de duvel er mee speelt... liggen oude vrouw Govers en buurman Ozinga in hetzelfde ziekenhuis. Ja, ja. Ozinga heeft een behoorlijke opdonder gehad... En die woord, let maar op mijn woorden, nooit meer de oude. <lacht> Ik weet nu zeker dat Rotaris knoeit met haar van verzalingen. Ik heb ze bezig gezien in de auto. In zijn auto, achter in de bossen. <lacht> ze lacht er als een meid van 18 te kroelen. Snap je die mensen nou? In een auto, je kan er, je kont niet keren. Saartje! Saartje? Saartje! Hé, hey Anna! Wat ben je aan het doen? Mijn kat is weggelopen. <laughs> Dat beest komt vanzelf weer terug. Maar zo ongerust. Saatje. Wat is dat nou voor een naam, Saatje? Dat moet je er niet mee, govers. <laughs> ik zal naar de kijken. Nou, als ze vanavond niet terug is, zet ik een advertentie. Honderd gulden beloning. Honderd gulden? Maar dat moet je niet doen. De mensen van de kant lachen je uit. Voor honderd gulden heb je vier nieuwe. Ach, man. Hey, ben je al uh, daarachter geweest, bij die uh, bramenstruiken? Nee. Ach, ik ben zo bang dat ze in de strikken van touw terecht gekomen zijn. nee, daar zijn de katten veel te slim voor. Zullen we er even heen lopen? Denk je dat echt of zeg je dat maar? Wat? Nou, dat van die strikken. Hé, hey, kijk daar nou eens liggen, koekenloeren. De notaris. Waar zou die zo naar gluren met z'n verre kijken? Wild. Nog even ze gaan weer jagen. Dat houdt hij bijna dagelijks bij. Hé, hey, maar we hadden het over die strikken. Nou, nee, ik denk echt dat katten daar te slim voor zijn. Die lopen veel voorzichtiger. Een konijn, die stuift overal doorheen, maar dat doet een kat niet. Nee. Je bent er vroeg bij, huh? vandaag, oh. notaris. Ja, dat, dat, dat heb je als je notaris bent. Uurtje per dag werken, de rest doen de klerken. Oh, was dat maar waar. Nee, ik zit achter een paar stropers aan. Hey, je hebt toch niet toevallig mijn kat gezien, hè? Vijf forse rode poes. Nee, ik heb niks gezien. En... Jullie hebben natuurlijk ook niks gezien. Hè? Ik heb verdorie zes strikken opgeruimd. Volgens mij zijn ze met z'n tweeën, die stropers. Mm. Maar je kan hier toch niet eh, godgans een dag blijven liggen, notaris. Ik heb geduld. Die stropers niet. Ah. Oh, eh, uh, Anna. Vroeg je me laatst niet om eens naar een antiek bureau uit te kijken? Ik? Nee hoor. moet ik ermee? Ik heb toch tekentafel. Nou, dat komt. Ik eh, scharrel af en toe op Veilingen. En ik ga nu even op en neer naar Spanje. Oh, wat leuke antieke dingetjes inkopen. Schilderijtjes en zo. Eh? Nou, misschien is er iets voor je bij. En wanneer vertrek je? Overmorgen. Ik zal er eens over nadenken. Maar nou, ik ga even verder zoeken, hoor. Hmm. Saar! Saar! Oh, daar luistert ze niet naar. Huh? Je, je moet Saartje roepen. Saartje? Ah. Saartje! Saartje! Jaartje Jaartje Jaartje Ai, Elko. Hallo Anna. En, hey. Hoe is het met je vader? Nou, oh, die krijgt alweer praatjes. Hij heeft vandaag voor het eerst 100 meter mogen lopen, zonder begeleiding. Mm. En hoe moet dat nou straks? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hij moet stoppen, het hele spulletje verkopen. Een mooi huisje in de buurt uitzoeken en het lekker rustig aan gaan doen. Het tempo lag veel te hoog van die man. Vlak voor het feest was hij weer enthousiast over het nieuwste van het nieuwste. BST. BST? Bovine somatotropine. Mm? Hormoon, komt uit Amerika. De melkproductie gaat er 20% mee omhoog, Wat zeggen ze. In de melk. Hoe <laughs> niks anders dan overproductie. Nee, zei ik ook. Het is compleet gekke werk. Want dat hormoon, dat stuurt een heleboel in de war. De koeien krijgen netten om de uiers. Huh? Omdat die veel te zwaar worden. <laughs> ik <had> turbo koeien. <laughs> en je vader zag het wel ziet. Ja, nog erger. Hij had het al besteld. Hij wilde de eerste in het Gaasterland zijn. Ik heb het vorige week afbesteld. Heel verstandig. Hey, was het een zware hartinfarct van uh, je vader? Ja, tamelijk. Maar volgens de dokter heeft hij een beschermengeltje. Van de vijfde versnelling terug in de tweede. <laughs> dat roep ik ook alsmaar. Hé, hey, Eelko. Huh? Heb jij toevallig bij jullie een grote rode kat gezien? Nee, niks. Nee, ben je al achter geweest? Daar ben ik begonnen. Nee, ik zal er naar uitkijken. Fijn. Ik ga even naar Balk. Om een advertentie te zetten. Oh. Hé, hey. alles goed met de liefde? Ja, dat kan niet beter. Fanker komt nu je komt nu elke dag even. Ah. En gaat het een beetje tussen je moeder en Frank? Ik zo niks. Ja, ja. Hé, hey. hm? je denkt om een kat, hè? Ja, komt -ie in orde. Ik heb de vader van heel goed gekend. Het was een zachte man. Paardeman. Hij heeft met een jankende kop een achtjarige merrie moeten verkopen. Bloed dat al meer dan zestig jaar in de familie zat. Tje, er was geen werk en geen land meer voor het paard. Die ouwe govers is daar echt kapot aan gegaan. Op het laatst liep hij met een rammeldoosje en een zweep achter andermans paarden aan. Ziek was hij ervan. Hij wist het ook van zijn vrouw met Ozinga en dat Ozinga had het laten verrekken. Hij heeft nooit één woord tegen zijn buurman gesproken. Tja, yeah. ja. Yeah. Het was een ernstige man, de oude govers. Lachte Lacht nog niet als er een drol tegen de muur omhoog kroop. Dag, wiebe. Dag Hoe gaat het vandaag? Oh, dat gaat best hoor, van oh, gisteren. Was het druk onderweg? Nee, nee, nee. nee hoor, nee. viel wel mee. Oh, oh Gijtske, wat ik wil vragen, is, uh, is dat hormoonspul op binnen? Nee, ik, ik heb niks gezien. Oh. Nou, vraag ik er eens naar. Ah, we zouden toch niet over de boerderij hebben? Nee, waar moeten we het dan over hebben? Ik mag van jou ook nergens over praten. Laten we het over jou hebben. Ja, en... En hoe het verder moet. Nou, kom, oh, kom. Over mij valt niks te melden. Ik ben in Gods hand. Als jij uit het ziekenhuis bent, dan zou je eens moeten praktiseren over een mooi reisje. Een mooi reisje, reisje. Ja. En de boerderij dan? Ja, het moet nou toch ook zonder jou? Met hangen en wurgen, zegt Eelco. Ja, hij, hij voelt zich schuldig. Nou, dat is nergens voor nodig. Heeft hij spijt van zijn beslissing? Nou hebben jullie het er nog over gehad? Hij heeft alleen gezegd dat hij ons niet in de steek laat. <grijp> Snap jij nou wat hij in dat paardenspul ziet? Altijd op reis, altijd de handel om de hoek. Famke zit erachter. Volgens touw. Ja, alsjeblieft hou op over dat stuk ongeluk. Oh ja, goed, goed. En nou. Ja, nou, wat zegt hij? Ze heeft het van de moeder, dat doordrijverige. Zeg. Ik heb ook gehoord dat die wat met de notaris heeft. Die ronda? Ja. Uh, die is bijna veertig. Ja, daarom juist. Oh. Nou, schuif dat kussen zo maar op. Ja. ja. Zo. Ja. ja. Gaat zo beter? Zo goed? Ja, ja zo goed. Ja. Zo. Wil jij een, uh. Uh, een glaasje vruchtensap? Nee, een sigaar. Ja, dat kan je niet. Gaatske, ja? neem morgen een, een maatje ouwe klagen voor me mee. Ja, maar dat hebben ze je toch verboden? Eén ja, glaasje, dat kan geen kwaad. Maar als ze het nou in je kast vinden dan? Ja, geen mens kijkt in mijn kast, moest er nog bij komen. Weet je dat zeker, Dat gedoe tussen Gonda en de notaris? Ja, ik heb het van bedje van Johan. Ja. En in het koor wist er ook iemand ervan. Ja. En die Wazalingen. Ah, die ziet toch alleen maar mooie merries en hengsten langs draven. <laughs> ja, vandaar dat Gonder de pleziertjes buiten de deur zoekt. Ze hebben elkaar ontmoet op een veiling. Nou, oh, ze zoeken er maar uit. Ben je, ben je hitte niet tegengekomen in het ziekenhuis? Nee, nee die komt lang niet elke dag. Ik heb uh, wel die jongen, die, die Frank, gezien. En, en Anna Keveling. Ik heb gehoord dat ze een hard in Govers hebben. Ja. ja. Ze moet waarschijnlijk naar nou verpleegd hebben. Hard... Ja, ah, ik ga straks wel even bij haar langs. Ja, doe dat. dat is, ja, dat is aardig. Wel. Zeg, wie Ja. We moeten nou toch echt eens praten hoe het nou straks allemaal verder moet. Zegtouw, ik moet eens luisteren. Wat denk jij er nou van? Wat denk ik waarvan? Nou, van die missilo. Kost een hoop geld, hier, hè? Ja, weet ik, weet ik, weet ik. Volgens mij ben jij weer bij Anna geweest. <laughs> ja, de kat is weggelopen. Wat denk je? Ze gaat een advertentie zetten. 100 gulden krijg je als je dat beest terugbrengt. Zeg ik toch, we blijven stadsmensen. Dus je was bij Anna? Ja, nou hè? Als je daar nog eens een nachtje over slaapt. Hé, eh? over die Silo. Ja, ik heb er eentje zien staan. Waar wel 1500 kub in kan. Dat is een hoopstrond. Ja. ja, dat is zeker. Je kan de helft handje contantje betalen en de rest via de bank. Zou ik niet doen, hè? Niks contant. Je vangt toch rente van het geld dat je nu hebt? Ja, maar ik kan het een tegen het ander wegstrepen. Hé, hé. Hey. Hey. Loop dat kring daar niet? Het is een rode. Ja, maar die, die van haar is rood. Mooi, mooi. Laten wij dan even de man vijftig gulden verdienen, hè? Wacht, ik... God, hoe heet dat secret ook alweer? Poes, euh, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes. Nee, poes, poes, poes, nee, nee, poes, nee, nee, poes. nee, nee, nee. Hij heeft een naam. Maar, uh, nee, ze euh, nee, ze allemaal. Nee. Poes, Poes, Poes, Poes. Ähm, uh, saartje. Ja, verdomme, dat beest heet Saartje. Hoe <erk jawat t twice también> bedenk je het? Saartje. <t <dei> <t <linearly> saartje. <saturiveness> saartje. voor zich. Hij luistert ook nog. Voorzichtig, voorzichtig. Maak jij een bocht? Ja, maar dat zie je dat kring. Saartje. Saatje, kom, kom naar bij de baas. Kom dan jongen, kom dan. Jongen. Kom dan jongen. is geen paard man. Kom, dan, kom dan, kom dan. Ja, ik ga al. Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Kom dan, kom dan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Voorzichtig, voorzichtig. Niet de vlucht. Frank ze gekomen. Ja, zo, zo gaat ie goed. Ja, jij jij grijpt hem. Nee, jij, jij grijpt hem. Ik heb het niet op de grond gebloed. Saatje, Saatje, kom dan, kom, kom dan. Saatje, Saatje. Oh, oh, hier jij rooie. Zo, honderd gulden verdienen in een halve minuut. Binnen. Goed volk. Kijk eens hier. Hier is mevrouw Saartje. Oh, Saartje. Oh, wat oh, is Tom. Oh, wat was je nou? Oh, wat ben je mager geworden? Oh, God, ik heb net de advertentie opgegeven. Nou, zeg hem dan nu maar weer af. Oh, ze is echt mager geworden. Nou, kom, krijg je een schoteltje melk. Oh. Zo lief is Anne tegen jou nooit geweest, he, hè? Daar weet jij niks van, toch? Dat is waar, Anna. We kwamen vanmorgen nog een wanhopige notaris tegen, nietwaar, heerde? Ja. Zes strikken gevonden. Oh ja. ja. Nou, uh, voor Rood een schoteltje melk. En voor ons een borreltje. Hè? Komt eraan. Ja, nou ja, luister nou goed. Ik, ik moet daar wel opruimen. Ja, anders struikel je over de konijnen de hazen. Ja, dat is waar. Er zit ook er veel te veel. Nou, dus, wat piept de notaris dan? Het is het idee. Zijn land. Ah, wacht. Hier. Honderd gulden. Hé, hey, hey, hey. Wil jij mij kwaad hebben? Ja. Vind ik leuk om jou kwaad te zien. Doe weg die lap. Oh, oh Zonder mij had je hem niet gevangen. Nou, nou vooruit. Proost, mensen. <laughs> Hoor hem. De rijkste man van Gaasterland. J jij krijgt je geld niet eens op jij. Berg op dat geld, uh, Anna. Ah, oké, okay, oké. Okay. Jullie worden bedankt, hè. Ik weet dat jullie me voor gek verklaren. Maar je moet me maar nemen zoals ik ben. Dat is een goede slok. Smaakt prima. Nog eentje? Nou, ik zeg nooit nee. Ja, mm. natuurlijk ben jij een gek mens aan de keveling. Maar wat moet je dan nou niet van Hidden en Meij denken? Mm. Ja. Zeg, hoe, hoe lang is die kat nou weg geweest? Nou, een paar dagen. Waar hebben jullie er dan nou gevonden? Nou, waar Feinhard vanmorgen met zijn verrekijker touw wilde betrappen. Ik heb daar zo'n lol in, hè? Die man die komt altijd op vaste tijden, strijk en zet. Mm. Ja, ik weet precies wanneer hij daar ligt. Altijd als die wagonde verzalingen vandaan komt. Wie is dat? De moeder van Famke, de, de verloofde van Ilko Ozinga. Ik ken Famke alleen bij de voornaam. En de moeder en Feyenoord hebben wat samen. Niemand mag het weten. Iedereen weet het. <lacht> hey, hoe vind je mijn laatste tekeningen, Van de week afgemaakt. Zo. Dat is mooi, zeg. Maar uh, wel een beetje veel kleuren, hè? Het moet voor een sprookjesboek. Oh, en, uh, en leef jij daar nou van, Anna? Van die, uh, van die dingetjes? Ja, en hoe? Dat is mooi. Dat is gauw verdiend, zeker, hè? Ja, maar zo'n dingetje dat maak je natuurlijk in een paar minuten. Helemaal niet. Voordat ik tevreden ben, heb ik er minstens tien gemaakt. Duurt dagen. Hm? Nou, op Zaadje. Op Ja. <klaars> Nat, nat, nat. Dan vreet een koe met vijf bekken. Ga maar na. Hij drukt met zijn poten het gras weg en dat komt niet terug. Dat ben je kwijt. Ja, het moet gauw eens een dag of tien goed droog zijn. Windje eroverheen, anders lopen ze alles finaal kapot. Hé, hey, Hidde. Ah, Lies. Ik heb wat voor je meegebracht. Hoe dat zo? Aardigheidje. Nou, pak eens uit. Zo, dat is dus een mooi overhemd. Niet een beetje te wild. Pas toch bij je? Oh ja. Hé, hey, Hidde. Ik wil ik een keer met je eten? In Snake. Ehm, um, nou. Het lijkt me leuk. Je moet er eens uit. Je bent altijd zo met je hoofd bij dat bedrijf. Ik trakteer. Kom hier, gek mens. <lacht> Ach, misschien heb je wel gelijk. Maar we kunnen ook wachten tot de kermis. Om te gaan eten? Nou, dan is het altijd heel gezellig in Sneek. Nee, niks ervan. Uitstel wordt afstel. Wat denk je van volgende week woensdagavond? Woensdagavond? Nee, dan, dan repeteer ik met de muziek. Nou, donderdagavond kan ik niet, want dan zwem ik altijd. Vrijdagavond, ja? Oké. Okay. <laughs> Wij uiteten. <laughs> maar, maar Lies, ge geen tent waar ze voor een sperzieboom meteen vijf gulden rekenen, hè? Nee, okay, het is mijn plan. Ik zoek iets leuks uit. Goed, afgesproken. Nou, als, als Tau komt, hij kan verder in de stal. Ik ben even naar de bank. Ga je nog naar je moeder? Ja, ja... Morgenavond. Ik heb er een hard hoofd in, Lies. Die zie ik niet meer teruggaan naar dat mooie kamertje in het bejaardenhuis. Hallo, mag ik even binnenkomen? <laughs> Hallo. Oh, Anna. Ik hoop niet dat ik stoor. Ach, ik wel nee, leeuwen, ik doe niet zo, niet zo moeilijk. Zeg, Hiddik, ik moet straks naar Leeuwarden. En dan ga ik over Sneek. Heb je tijd om mee te gaan? Dat komt een beetje slecht uit. Ik ga eerst bij je moeder langs. Frank wilde sowieso even naar Oma. Hé, hey. je bent toch niet jarig hier? Nee, <laughs> ik dacht ik verwend je dus. En we gaan uh, volgende week uit eten, zodoende. Zo, leuk. <laughs> ja, leuk. <laughs> Fijn dat het hier zo goed gaat. Dus jij neemt Frank mee? Ja, ik moet toch naar Leeuwarden, werk wegbrengen. Ik dacht... Ja, Is uh, Frank al thuis uit school dan? Nee, ik haal hem van school en dan rijd ik meteen door. Daarom dacht ik, misschien heb je tijd en zin om mee te gaan. Zeg maar dat ik van de week beslist een keertje langskom. Morgen, zei je toch? Ja, ja, ja, ja. Uh, en Anna, misschien wil jij er eens even met iemand praten hoe dat nou verder moet straks. Dat zal ik doen. Het wordt zo vergeetachtig. Dan ga ik ook meteen even bij Ozinga langs. Oh, dat zal hij fijn vinden, die praatjesmaker. Maar Frank komt daar niet, hè? Denk daar goed aan. Zin in thee, Anna? Nee, dank je. Ik ben o al laat. Anna... Als je toch bij Ozinga bent, gooi dan eens een balletje op wat hij gaat doen als hij straks uit het ziekenhuis komt. Misschien kan ik via de vos nog een stukje van zijn land kopen. Denk je dan dat hij stopt met boeren? Ah, je kan het niet weten, hè. Gooi toch maar eens een balletje op. Dat wil je niet zo streng tegen me doen, govers? Streng? Hoezo? Dit doen, Frank weghouden van Ozinga, dat doen. Ach, zo ben ik nou eenmaal. Ja, het is goed. Ik hou je wel op de hoogte. Hoi. Dag. Dag. Dag. Hidde moet toch wel eens wat aardiger zijn tegen je buurvrouw? Mevrouw Keverling heeft geen klagen. Maar wat die Frank nou met haar moet? Frank wil gewoon naar zijn oma. Ja, dat kan zijn, ja. Nou, ik ben weg. Ik kijk of ik de heer van de bank een oor kan aannaaien. Moet je zien hoe die lies naar Hidden kijkt? Met die fonkelogen van der Ze zijn wezen eten samen. In sneek. En nou komt het. Lies heeft betaald. Ja, dat is voor het eerst in zijn leven. Dat Hidde zich mooi laat bedienen. En eet op Andermans zak. Zij had het bedacht, hoorde ik. Volgens mij is ze iets van plan met Hidde. Ja, dat zal Anna tegen de haren instrijken. Ik bid God dat Lies hem kan paaien. Hij heeft wel eens eerder een vrouwvolk aan de hand gehad. En op het moment dat ze denken alles in kannen en kruiken te hebben... haakt de af. Hij wilde zich niet binden. Kijk, dit is van Makelaar van Beuningen. Hier. Dus kijken we naar schitterende bungalows. Mooi stukje grond erbij. Ja. Hij moet zelf de knoop doorhakken. Dat, dat, dat kunnen wij niet voor hem doen. Ja, maar u hebt toch ook wat te vertellen? Er zit toch ook geld van uw familie in het bedrijf? Jawel, jawel. Nou, maar... Hier, de reisvolgers. Dus jij. Jij wil echt dat we de boerderij verkopen. Ach, moeder, je kunt toch niet je kop in het zand blijven steken? Ja, het komt allemaal door Famke. Jij doet wat zij wil. Ik doe wat zij wil. Zo is het. En niet anders. Ik kan u echt niet volgen, hoor. Gisteren vraagt u informeerders naar een mooie bungalow. Naar een reis. Dat doe ik dus braaf. komt het nu allemaal door Famke. Ik kan u echt niet volgen, hoor. Dat, dat hoeft ook niet. Laat maar. Jouw vader en ik... Die komen er nooit overheen. Nee. Ook al komen we in het paleis van de koningin te wonen. Ja, vader ligt dus in het ziekenhuis omdat ik heb gezegd dat ik hem niet opvolg. Dat, dat, dat heb ik nooit beweerd. Ik weet het echt niet meer. Ik zou er graag eens met iemand over praten. Dominee is op vakantie, daar, daar kan ik dus ook al niet terecht. Maar het, het idee, hè. Het idee dat, dat hier andere mensen wonen. Of, of, of nog erger, dat hier niet meer wordt geboerd. Dat, dat is voor je vader en mij toch niet te verdragen. Snap dat nou? Moeder, ah, doe nou? Ah, jongen, jongen, je, je komt hier in een gespreid bedje. Ja. Een, een gezond bedrijf. Ja. Alles, alles wat je hartje begrijpt. Ja, daarom juist. Dat is precies wat ik niet wil. Ik wil knokken. Dat, dat paardenspul is een sprong in de diepe. Er kan van alles aan misgaan. Ja, ja, het bedrijf van Van Zalingen, dat, dat is toch een goudmijn. Ja, maar ik moet me daar helemaal zien op te werken. Het is een, een bedrijf vol als en klemmen. Nou, neem al die folders maar weer mee. Ik wil ze niet zien. Ik neem niks mee. Dat doe je wel. Dan we gooi ze zelf maar weg. Waar ga je naartoe? Ja, dat is stal. Waar anders. Ik moet eens met Famke praten. Zo gaat het niet langer. Misschien... Misschien moeten we iemand vast in dienst nemen. Maar we moeten hier niet vandaan, dat is een dood. Gek, ondanks al die kopzorg die we hebben, vooral heden, zouden we toch niks anders willen. Uh, als ik s morgens vroeg ga stropen met de fiets, eerst langs de Bremer wildernis, om een uur of zes, en als ik dan uit de douw de paarden tevoorschijn zie komen, daar kan toch niks tegenop. En als je in het voorjaar zaait en een week later komen de eerste sprietjes al door, uh, dan is dat toch een pracht. Dat zie je mensen in de stad van zijn levensdagen toch niet. Telegram. Nou, eens kijken wat het is. Lieve, lieverd, kijk maar nou. Zit in de nesten, heb dringend hulp nodig. Bel met advocaat De Beukelaar in Leeuwarden. Pieter Fijnhout, Madrid. Pieter Fijnhout, dat is toch de notaris? Zit in de nesten, heb dringend hulp. Famke! Ja! Waar is je moeder? Geen idee. Hier, een telegram van Fijnhout die in de nesten zit en of mama maar even met de advocaat wil bellen. Wat heeft dit te betekenen? Eens kijken, pap. Lievert zit in de nesten, heb dringend hulp nodig, bel met de advocaat de bungelaar alleen. Ja, ik weet dat hij naar Spanje is voor antiek en hij zou een schilderij voor mama meenemen. Wat moeten wij met een schilderij. Dank hangt hier al het vol. Waarom weet ik daar niks van? Ah, nou, jouw moeder doet maar. Ja, dan moet u haar zelf maar vragen. Waar zit ze? Ik weet het echt niet. Lieverd, ik zit in de nest. Een lullige man ook nog. U kunt de advocaat natuurlijk ook even bellen. Huh? Het zou wel uh, iets met de politie zijn, anders heeft hij die man niet nodig. Ik? Ik piek er niet over. Zeg, uh, heeft jouw moeder wat met die Engert? En nou schiet het met de binnen dat ze alsmaar naar Veilingen moest. Wat is er nou eng aan hout? Het is een heel aardige man. Zo, dat vind jij een heel aardige man. Nou, dat pleit niet voor je. Nou, ik weet uh, ik er in elk geval niks van. Ik zie dat je liegt. <tankt> nou ja... Nou, ik, uh, ik moet Jonathan afrijden. Zijn die knapen met mijn er al? Oh ja, die hebben net gebeld uit een hotel. Uh, ze zijn hier om een uur of zeven. Nou, ga ik even met ze eten. Hey, verdomme, waar zit je moeder nou? Hé, hey, Jonathan. Zo, we gaan lekker rijden, jongen. Hey. Kom, Kom op, Jonathan. Niet zo lui. Hé, hey, mam. Dag, Vanke. Er is net een uh, telegram van Feyenoord gekomen. Van Feyenoord? Hoezo? Uh, er is iets mis. Je moet zijn advocaat bellen. En geen hier dat telegram. Nee. Euh, papa heeft het. Hè? Ja, ik dacht dat het van een zakenrelatie was. Hoe komt hij erbij om telegrammen open te maken die voor mij bestemd zijn? Nou, als ik jou was, zou ik me niet zo beginnen tegen papa. En ik zeg je voor de laatste keer, bel op die man. Ja, dat doe ik heus wel. Ik begrijp niet waar jij je zo druk over maakt. Ik hou er niet van hem bedonderd te worden. Wat mij betreft, ga maar bij hem wonen. <lacht> ik pieker er niet over. Wij hebben absoluut niks met elkaar. Lieverd, ik zit in de nest. Dat schrijf je toch niet aan een relatie? Nee, jij niet, nee. Hou op met dat gelief. Ik heb veel liever dat je zegt, ik kruip af en toe met die man het nest in. Wat ben jij toch ordinair? Dat is het enige wat jij aan denkt. Pieter en ik hebben een, een, een culturele relatie. Ja. ja, hij maakt me wegwijs in antiek en daar weet hij heel veel van. Ja, ja, daarom zit hij nou in de Spaanse gevangenis. Ach, ik, ik bel zijn advocaat wel even. Zeg, uh, wat is er met een schilderij dat hij voor jou moest kopen? Oh, ja, ik, hij vroeg of ik uh, belangstelling had voor een Goya. Ja, maar moet dat haar... Wat zeg je? Een Goya? Daar heeft deze onvernaam paardeman zelf van gehoord. Goya, dat is een van de beroemdste schilders van Spanje... En die zou Pieter Boterletten voor jou meenemen? <laughs> Mens, wat ben je toch naïef? Hou op met... Het... Je Eet... zoekt het maar uit, hoor. Ik ga met de paarden. En houd er goed rekening mee. Je houdt je buiten dit stinkzaakje. En geen gelieft meer. Culturele relatie. Ja, donder dan maar op. Ik wil hier geen gesodemieter hebben. Geen advocaten, geen politie. Wij hebben een naam op te houden. Je was onderweg naar je paarden. Ja, het is goed. Met Vamke van Zalingen. Ja, met mij. Waar blijf je nou? Oh, Ilko, Er zijn problemen hier. je uh, komt niet? De verhouding van mijn moeder met Feynoud is uitgekomen. Mijn vader wil niks meer met het te maken hebben. Feynoud is gepakt met Vals van Tiek en een partij schilderijen aan de Spaanse grens. Goeie das. Hoe is dat gegaan dan? Hij stuurde een telegram dat begint met liefert. Ja, dat is ook niet zo slim natuurlijk. Ja, mama is hals over kop naar de advocaat vertrokken. En mijn vader is des duivels. Ja. Zal ik even naar je, naar je toe komen? Als je tijd hebt. Nou nee, maar... nee kom toch. Oh. Misschien kan ik je vader goed raad geven. Mm -hmm. Hij heeft klanten uit Maastricht. <laughs> en om de haven dan komt hij hier naar binnen en dan begint hij tegen me te snauwen. Ga je maar een beetje rustig, hè? Ik, ik ben zo ja. bij je, ja? Ja, doe ik. Okay, tot, ja, zo. tot zo. Dag. Heb ik het niet altijd al gezegd? Dat soort kantoorheren, niet te vertrouwen. Eindelijk, eindelijk hebben ze de notaris te pakken. Wat die allemaal op zijn kerfstok heeft. Die Spanjolen, dat zijn geen zacht gekookte eitjes hoor. Dat is nog de ouderwetse aanpak daar. Niks geen de omstandigheden, omdat je een moeilijke jeugd hebt gehad. <laughs> het komt mij wel goed uit. Heb ik het rijk alleen in het bos. Kan ik eindelijk eens rustig stropen. Lies, ja? luister eens. Kom eens hier bij me zitten. Moet je eens luisteren. Nou, ik ben een en al oor. Uh, zouden wij... Uh, uh, uh, ik bedoel... Uh, ja, nou, hoe, hoe zal ik het zeggen? <laughs> Geneer je niet. Nou kijk, uh, je doet je best. In huis, en je, je zorgt goed voor Frank, je, je, je reddert het hele spulletje hier. Ik vind je een goed mens, dus ik dacht... Zeg nou eens wat je denkt. Uh, waarom kom je niet hier wonen? We kunnen het toch best met elkaar vinden. Komt er allemaal wel moeilijk uit, hè? Uh, me dunkt dat ik op mijn praatstoel zit. Ik ben gewoon een beetje gek op je. En ga niet vertellen dat je dat niet gemerkt hebt. Ja, natuurlijk wel. Uh, waarom zouden we dan zo ingewikkeld doen, hè? Nou, ik dacht, uh, hoe zit dat dan met Anna? Uh, Anna is mijn buurvrouw. Ja, maar je ging daar tot douchen. Oh, jij bent goed op de hoogte. Maar kijk, uh, daar, uh, aan die kant, hè, naast de keuken, daar moet een badkamer komen. Dat, dat achterlijke gedoe van mij. Een mens kan vandaag de dag niet meer zonder bad. En ik wou de boel opnieuw laten schilderen. En uh, dan mag jij de kleuren uitkiezen. <laughs> Malle Hidde. Eigenlijk ben jij heel verlegen, hè? Helemaal niet. Jawel. Als het over gevoelens gaat, dan praat jij er altijd omheen. Ik, ik heb nog geen antwoord. Laat me er even over nadenken. Ja, maar niet te lang, hè? En dan nog wat. Een witte jurk trek ik niet aan, hoor. Als je dat maar weet. <laughs> Je hebt geluisterd naar het zesde deel van Landleven, een hoorspelserie in zeven afleveringen, geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. De rolverdeling: Thouw, Korwitzge, Hidde Jan-Jaap Jansen, Lies de Parera, Ineke Terhege, Wiebe Ozinga, Bernard Droog, Gaitske Ozinga. Marianne Rector Hun zoon Eelco, Olaf Wijnands Piet van Zalingen werd gespeeld door Hans Hoekman Gonda van Zalingen door Paula Major en hun dochter Famke Erna Bos Anna Keverling Rick Nicoulet en notaris Fijnhout, Jan-Anne Technische realisatie Ton Prudon Léon Dubois en Marcel van Eupen, de regie had Hero Muller.